Klement Clemens Peters met het NOS Journaal. Mensen werken s'nachts, blijkt uit een rondgang langs onder meer uitzendbureaus. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er nu al meer dan 730.000 mensen voornamelijk s'nachts werken. De groei wordt vooral veroorzaakt door de enorme stijging van het online winkelen. Veel bestellingen worden s'nachts verwerkt om de belofte voor 11 uur besteld volgende dag in huis waar te kunnen maken. Volgens deskundigen leidt het vele nachtwerken tot geestelijke en fysieke problemen bij werknemers. Banken en verzekeraars gaan mensen financieel helpen bij het verduurzamen van hun huis. Dat hebben ze afgesproken tijdens een expeditie op de Noordpool. Gisteravond laat kwamen de deelnemers terug naar Nederland. Topmensen uit de financiële sector waren afgelopen week op expeditie geweest bij Spitsbergen... Het doel van de reis was om oplossingen te bedenken die Nederland sneller duurzaam moeten maken. Zo is er bedacht hoe huiseigenaren sneller en goedkoper financiering kunnen krijgen voor bijvoorbeeld het isoleren van hun woning. De extra miljoenen die het Nederlands Forensisch Instituut heeft gekregen om het onderzoek op peil te brengen zijn alweer bijna op.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 Het is inderdaad complex. Het is inderdaad compleet. Ik heb er echt koplijn van. Ik heb er echt koplijn van. Ik heb er echt koplijn van. Ongelooflijk ingewikkelde kwestie. Ik denk dat we heel goed uh, bezig zijn. Ik zeg op niets, doe ik mee. Dan kan ik ja en mee. Uh, uh, ik zeg ook geen ja. Een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen, ben Zonneveld. Wij zitten weer gezellig naast elkaar. En het ja. is vandaag 28 april. Het zonnetje verschijnt bijna en het komt ook wel goed. Waar gaan we het allemaal over hebben? Hoe smaakte de oranje bitter gisteren? Uitstekend. Ja? Veel of één glaasje? Nee, drie glaasjes. Zoveel? En helder nu achter de microfoon? Nou, altijd. Geweldig, geweldig. Waar gaan we het over hebben? Tegenover ons zit inmiddels Rens Wit... Uh, jeugd, jongerenwerker van Pluspunt... ...en we gaan het over de jongeren hebben. Daarna krijgen we Gilles Kok... ...en de schipper Jan Willem van der Bout... ...want het is vandaag de open renningsbootdag... ...en dat is heel bijzonder... En we sluiten het eerste uur af met Joop Bierensen. We willen even weten hoe de stand van zaken is ten aanzien van de formatie in de gemeenteraad van Zandvoort. Daar gaan we eventjes boodschappen doen. En dan zijn we tweede uur terug met de kinderburgemeester Milo Lundstro. Want die is de komende week hij de baas hier in Zandvoort. Kijken of hij ook de politiek goed in de gaten heeft. Want ja, hij zal maandag toch wel wat moeten leiden daar, die formatiebespreking. Zij heeft die flikke domme dan? ja. En dan uh, gaan we daarna praten met Wilma Schama en met Lana Lemmens over de 4 mei herdenking en de 5 mei viering. En we sluiten af met de nieuwe baas van Circuit Zandvoort, Robert van Overdijk en Erik Weijers, die vergezeld hem als CEO van het Circuit. Heb ik het goed gezegd? Ja, je hebt het heel goed gezegd. Een uh, redelijk vol programma. Ja. waardoor de techniek gedaan wordt door Jacques-Jozef Duinmeijer, die ook de muziek heb uitgezocht. De redactie is gedaan door Gert van Kuik en Gerry Rutte, die natuurlijk ook de eindredactie hebben. Ze doen ook samen de koffie. En wij doen samen het programma. Ja, precies. En die Lijkt... koffie die is lekker. Dus mensen, kom langs, kom langs. En je ziet wat er allemaal hier gebeurt. Ja. Rens. Ja, Rens. Rens, eerst een vraag. Jij werkt 20 uur in Zandvoort. 15 uur in Diemen en je woont in Zaandam? Ja, ik woon uh, sinds een maand in Westzaan. Ik ben uh, verhuisd van Zaandam naar Westzaan, naar mijn gedoorte, geboortedorp. Maar ik hoorde, je hobby is kitesurfen, dus we zien je ook regelmatig bij de spot. Zeker weten, ja. Kijk, Dan zou je eigenlijk moeten verhuizen naar Zandvoort. Dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Nou, het is mooi te combineren met mijn werk. Het ligt altijd bij mij in de auto, zodat ik, als ik eventjes kan... Uh, Ontspannen. Ja. En in Diemen doe je zelf de werk. Zeker. Wat is het verschil tussen Zandvoort en Diemen? En uh, jongeren die heeft? Ik denk uh, dat het verschil is dat, uh, dat, dat er een, een, iets diversiteit is tussen de jongeren. Iets meer uh, cultuurverschil. Uh, Vertel. Eigenlijk ook... Wat, wat is de cultuur tussen Zandvoort en Diemen? Uh, ja, ik denk dat er iets meer uh, jongeren van Alchtoonse komen af uh, uit Diemen. Diemen dat grenst tegen Zuidoost aan, uh, Waardoor er dus meerdere nationaliteiten uh, eigenlijk uh, daar wonen. Dus daar heb ik iets meer mee te maken. Maar er zijn ook gewoon heel veel overeenkomsten tussen de jongeren. En uh, sommige projecten die ik hier in Zandvoort draai, kan ik soms kopiëren naar, uh, naar Diemen en andersom. Uh, ja, dat, dat, dat maakt het soms makkelijk en uh, soms ook heel leuk omdat het ook soms weer anders uitpakt Interessante functie heb je dan die je ja. kan vergelijken met twee gemeenten Ja, ik vind het heel mooi om op twee verschillende of werkplekken te zijn uh, daarvan leer ik heel veel en ja, ik, ik doe ervaringen op die ik soms weer mee kan nemen naar, dat, uh, naar het haal andere het oude, dorp uh, Haal je daar winst uit, uit uh, wat je hier in Zandvoort ziet en om dat over te brengen naar Diemen ik zeg van nou, deze, deze groep, dat kan ik ook projecteren op Diemen. Ja, denk het wel. Ik, uh, ik heb uh, hier natuurlijk ook collega's waar ik mee kan sparren. En uh, daarmee uh, zetten we soms mooie projecten neer. En, en dan probeer ik dat in Diemen. En dan ja, haal ik daar soms wel winst uit. Mooi. Um, belangrijkste klus in Zandvoort. Je jeugdronk in de blauwe tram. Ja, elke maandag en woensdagavond van half zeven tot tien... En daar ben ik samen met mijn collega Floortje Valk en Robert Tempierik om, om voor de jongeren een, ja, een prachtige plek te, te creëren waar ze kunnen zijn. Zonder dat daar verplichting aan zit. Dus ze kunnen binnenkomen wanneer ze willen, maar ze kunnen ook weg wanneer ze willen. Is dat, is dat iedere dag? Nee, het is elke maandag en woensdag. Maandag en woensdag. Van tot? Van half zeven tot tien. En uh, we hebben daar allerlei activiteiten die ze zelf. Je hoeft geen doen. lid te worden, je kan gewoon binnenlopen. Ja, wel als ze op een gegeven moment, uh, ze komen gewoon binnen. Maar als ze meerdere keren komen, dan uh, willen we wel graag weten uh, wat meer gegevens. Ja. Mocht er iets zijn, dat we daar altijd op terug kunnen vallen. De jongeren kunnen zelf daar uh, tafeltennissen. Uh, uh, er is een, uh, een pooltafel, er is een, uh, een Xbox. We hebben verschillende soorten spellen. En we hebben, wat, waar, waar wij heel erg blij mee zijn, we hebben de gymzaal tot ons beschikking. Onderin de blauwe tram. Okay. Waardoor we dus daar heel veel sportactiviteiten kunnen doen. Waar de jongeren hun energie kwijt kunnen. Als je over jongeren praat, welke leeftijd praat je dan? Uh, leeftijd uh, 12 tot en met 18. Moeilijke leeftijd? Uh, ja, nou, ik vind het eigenlijk niet. Ik vind het een hele leuke, uitdagende leeftijd. Uh, jongeren met uh, die komen in deze leeftijdscategorie met heel veel dingen in aanraking zijn beïnvloedbaar. Voor mij als, als jongerenwerker de taak om ze daarin soms te coachen, te helpen waar, waar het kan. Komen ze met vragen naar je toe? Ja zeker. Problemen thuis en dergelijke. Nee, nee zeker, doordat we deze plek hebben bouwen we ook een goede band met de jongeren op. Waardoor, uh, ja, waardoor het vertrouwen er ook is en ze soms niet alleen met alleen maar leuke dingen naar mij toe komen, want dat, dat, dat vind ik natuurlijk <kliek> mooi om te horen. Maar waar ze ook soms vertellen wat er nog meer speelt. En daarmee kunnen we ze soms, soms helpen. Door verwijzen naar instanties. Ja, of, of eerst inderdaad te kijken wat wij zelf voor ze kunnen doen. Of we samen met hun iets kunnen ondernemen. Mm -hmm. Mocht de situatie wat, wat heftiger zijn, dan kunnen we altijd uh, inderdaad, uh, andere partners bij, uh, bij, bij uh, halen. Dat is het, uh, het jeugdhonk. Uh, twee dagen in de week s'avonds uh, bezig zijn. Um, maar wat gebeurt er nog meer in het pluspunt? Want het is een soort uh, item dat jullie één keer in de maand wat komen vertellen hier. Ja, klopt. Uh, jij als jongere medewerker, die uh, zich natuurlijk op jongeren. Ja. Maar ik neem aan dat je ook nog wel het een en ander over het algemene pluspunt heeft. Ja, uh... klopt. Uh, wil ik nog wel één ding over de jongeren ja? kwijt. Uh, eigenlijk van, uh, sinds kort uh, is Robert bezig met Sporty Mondays. Dat is eigenlijk een voorloper uh, op het jeugdhonk. Uh, dat is elke maandagmiddag van 4 tot 5. En ook uh, voor de doelgroep vanaf 12 jaar. Alle jongeren zijn daar welkom. Het is uh, op dit moment in de blauwe tram. Ze kunnen daar kennis maken met uh, verschillende sporten. Sportsurfers, uh, de, de, de buurt-sportcoach Christophe Manaputi. Uh, die, die heeft daar ook een uh, rol in. Die uh, zal verschillende sporten als balsporten. Maar ook een bootcamp of zelfverdediging. En we zullen ook uh, naar het strand gaan om bijvoorbeeld te surfen. Dus het is een heel breed aanbod. En uh, ja dat, dat is elke maandag... Van 4 tot 5, ook in de blauwe tram, dus in de, in de gymzaal. En we zullen nu het ook lekker weer wordt, ook naar buiten gaan. Maar het zal altijd verzamelen zijn. En uh, ja, graag uh, alle jongeren die vandaag luisteren. Kom een keer langs en kom kijken. En uh, kom lekker sporten op uh, maandagmiddag. Ja, mooi. Goed hè? Uh, ja. ja. Is er niks voor jou, een beetje kaartjeur? Uh, ik ben te autovoer. Oh, oké. Okay. Ja. Goed, pluspunt. Uh... Er, er staat van alles te doen, uh, yoga, bellycon, uh, yep. wanneer en, uh, en hoe? Ja klopt, uh, de bellycon dat is een, uh, ja, een, een, een, een sport, of ja, hoe kun je dat noemen? Uh, Springen op een trampoline. Ja, waar je een goede conditie, <kwijls> balans en coördinatie ontwikkelt. Het is uh, vooral ook voor ouderen bedoeld. Uh, het is eigenlijk een, uh, een bellycon is een mini-trampoline waarop steunen geplaatst worden, zodat ook mensen met bijvoorbeeld een rollator aan de lessen kunnen deelnemen en uh, aankomende dinsdag want dan is het 1 mei volgens mij jongens dan uh, is er een proefles van 1 tot 2 in, uh, in pluspunt en de overige 5 lessen zijn op de dinsdag 8, 15 22, 29 en 5 juni in dezelfde tijd van 1 tot 2 en het is ook voor jongeren ja, maar ik denk eigenlijk maar ook voor ouderen ja, ook voor ouderen okay. ik denk dat het, uh, als ik het als ik het terugplaats bij de jongeren want dat heb ik wel eens een keertje gedaan dan, uh, dan denk ik dat het toch iets meer voor de ouderen is oh. <laughs> nou, het heb, het heb, als je de bellicon bekijkt, heeft het uh, een heel brede functie, want de jongeren die springen echt, ja. en de ouderen balanceren, bijvoorbeeld je, uh, je lift je, je gewicht, meer doe je niet en dat schijnt al genoeg te zijn om balans te kweken ja. dus er zit wel degelijk een verschil tussen jong en oud, ja. maar het is voor iedereen zo is het, hè? ja, ja. Zeker weten. En dan yoga? Ja, dat is uh, van woensdag uh, van half vier tot half vijf. En het is een euro per keer, inclusief een kopje thee na afloop. De accenten liggen op een rustige beweging, adem, meditatie, ontspanning en een fijn samen zijn. Nou, dat is keurig. Ja, toch? Dat we fijn samen zijn, is nog eens belangrijker. het meest belangrijke. Dat bedoel ik. De derde helft. <laughs> ja, de, de, de derde helft. Ja, dus ben je nieuwsgierig? Kom gewoon eens binnenlopen. En, Wanneer uh, is dat, mee. yoga? Elke woensdag van half vier tot half vijf. In pluspunt. In pluspunt. Vlemmingsstraat, in, in 55. Ja, in Noord. Nou, dat weet iedereen. Ja, en dan is het belangrijkste, en daar kijk ik met belangstelling naar. Kom je ook eten? Ja, dat <coughs> ja, is een. Uh, ja, is het een activiteit? Ja, denk het wel. Uh, het is erg populair. Het is elke maandag van 5 tot 7. En er zijn weer extra plaatsen vrij. Dus daarom uh, kon ik dit nog even vermelden. Is het zo druk? Nou, het is druk, maar er zijn uh, nu een aantal uh, die. die uh, ja niet gaan. Ik weet niet, dat heeft geen, uh, geen reden omdat het eten niet lekker is, want er zit daar echt een hele goede kok. Ik eet af en toe ook op maandag mee. <laughs> omdat ik op maandag het jeugddonk heb, kan ja, ja, ja. ik daarvoor uh, en het is echt uh, heerlijk eten. En het, ja, er heerst een hele gezellige sfeer. Maar het blijft dus reserveren. Dat wel, daar, okay. dat, dat is belangrijk. We bellen naar plus. Ja, er zijn dus een aantal plekken vrij, dus daarom kan ik dat noemen. Dus het is populair. Dus, uh... In datzelfde kader zijn er af en toe ook etentjes uh, verzorgd door mensen uh, die uitgeprocedeerd zijn en die hier uh, statushouders zijn. Klopt. En die dan uh, Libisch, uh, Syrisch en dergelijke eten ja. maken. Het is een geweldig succes. Ja, dat is een heel groot succes. Dat uh, kun je wel zeggen. Ja. Je weet niet wanneer dat weer is? Het is, uh, ja, ik, het is op een vrijdag en het is eens in de twee weken op, op vrijdag. En dan kan je mee eten van een typisch, typisch Syrisch gerecht of zo? Ja, dat, uh... Je kan kennis maken met heel veel verschillende culturen. Ook ja. daar uh, aan, aanmelden? Ik zou het wel doen. Ja, noemen, dat is belangrijk. Het is een grote belangstelling. Ja zeker is belangrijk En voor de integratie is het natuurlijk helemaal mooi dat, uh, Ja natuurlijk uh, Eten, eten, eten verbindt. <laughs> ja en verbind. ja, nu Pieter nu het toch heeft uh, over het uh, eten Er start ook uh, Een uh, kookcursus voor mannen Heren koken kun je leren Is het uh, thema Op dinsdag van 4 tot en met 7 gaat een kookcursus voor mannen vanaf 60 jaar van start. U kunt zich hiervoor aanmelden. Samen boodschappen doen, misschien koken. Dat is voor meneer Kuik. Ja. ja. dat zou iets voor mij zijn. Ik kan geen eens een eitje bakken. Oei. Dan ligt het op de grond. Nou, misschien uh, is het dan juist een goed uh, Ja, precies. U ontmoet hier nieuwe mensen, u leert van alles over koken en bakken. En het is bedoeld voor mannen die nog geen of weinig kookervaring hebben. Nou, dat ben ik. Nou. Nee, dat is één oplossing. Dat is een, een bakje en een prikje gaatjes in. En dan zes minuten in de magnetron. En dat gaat uitstekend. Ja. Maar hier krijgt u les van chef uh, Fred Paap. een Paap? Om... Ja. Oh. <coughs> nou, ja, Dat moet, moet het goed zijn. En wanneer om... is dat? Het gaat om zes lessen per cursus. Ja. De kosten zijn 60 euro. Dat is inclusief de maaltijd plus één drankje en een kopje thee of koffie uh, na afloop. En uh, de locatie is ook weer pluspunt. Dus de Flemmingstraat 55. En het is op uh, dinsdag van 4 tot en met 7 uur. En uh, voor meer informatie kunt u terecht bij Astrid Mulder. Eigenlijk kan je voor alles wat je wil weten en wat jij ook vertelt, oh, uh, gewoon naar de pluspunt bellen. Ja. Of even ja. langsgaan op het uh, zo geroemde ja. Fomarplein. Want het is Vlemmingstraat... Uh, zal ik het telefoonnummer ja, is noemen voor ja, Pluspunt? Is dus inderdaad, het adres is uh, Flemingstraat 55 en het telefoonnummer is 023 574 0330. Ik herhaal 023 574 0330. Geweldig. Ja, ik weet zeker dat mijn echtgenoot uh, nu zit te luisteren. en die zegt: daar ga je maar mooi naartoe. Dat, <laughs> je ik zie bedankt. jou al staan met zo'n schortje. Ja, en, en een koksmuts op. Ja. <laughs> leuk, leuk, je wordt bedankt. Graag gedaan. Ik zit weer een. Weer cursus. Weer een cursus. Weer een cursus. Mooi. <laughs> hoe, is het, uh, hoe is het verder met, uh, met, met de jongeren in Zandvoort? Hey, uh, je komt uh, een soort van buiten met heel veel haakjes eromheen. Hoe, hoe zie je dat, de Zandvoortse jeugd? Ja, ik zie het, uh, ik zie het eigenlijk wel uh, positief. Uh, vooral uh, doordat wij het jeugdhonk hebben, maar ook de chill-out. De chill-out is eigenlijk de voorloper op het jeugdhonk. Mm -hmm. Dat is voor de leeftijd 10 tot 12. Dus dat is de groep 7, 8 van de basisscholen. Die komen op de maandag en de donderdagmiddag bij mij in de aula uh, op, bij de Duinroos en de Nicolaas. Is dat druk? Ja, er komen gemiddeld, denk ik, zo'n uh, nou, druk. Wat, wat, uh, eigenlijk komen daar de kinderen die, die uh, behoefte hebben aan... ook net als bij het jeugd ook een plek om met hun vrienden samen te zijn. Maar ook gewoon waar ze een stukje aandacht mm -hmm. vragen. Uh, bij de chill-out komen er gemiddeld, denk ik, zo'n tien uh, kinderen per keer. Dus op de maandag of de donderdag. Het is ook een vrije inloop van drie tot vijf. Uh, en bij het jeugdhonk hebben we wel echt 15 tot 20 jongeren die daar gewoon elke keer wel uh, zijn. redelijk dus, uh, aantal. Ja, ze weten ons te vinden en dat wisselt ook elke keer. Het zijn niet altijd dezelfde jongeren. Ja, doordat we dat hebben uh, en zand wordt nu heel klein is, zie ik ze ook heel veel op straat. Dus daardoor, uh, het is niet dat we altijd alleen op de locatie zijn, maar ook gewoon buiten de vaste tijden omzien we ze en spreken we ze... In, uh, ja, ik positief. Er, er, er, er is behoefte aan, want in de zomermaanden hebben we hier ook recreaten. Ja. En dat zit vol altijd. Ja, dat is, dat is heel erg populair bij de, bij de jeugd. Dus er is gewoon behoefte bij de jeugd. Kijk, die ouders hebben het allemaal druk met toerisme en dergelijke. En die kinderen zoeken ook wat. Ja, wat ik wel merk, want ik werk nu vier jaar hier in Zandvoort. Is dat er heel veel kinderen en ook jongeren steeds meer ook uh, hobby's, sporten... Uh, doen. Dat was natuurlijk altijd al. Maar er waren natuurlijk ook altijd jongeren die, die dat niet hadden. Vanwege de verschillende situaties. Dat kan natuurlijk zijn door geld. Maar dat is dit keer uh, niet echt meer, of nu niet meer echt aan de orde. Omdat we ook het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds hebben. Dus... Uh, uh, gezinnen waar, uh, die wat minder bedeeld zijn, die kunnen bij dat fonds aankloppen. En uh, bijvoorbeeld hun zoontje of hun dochter wil bijvoorbeeld op voetbal of op pianoles. En dan via dat fonds kunnen ze uiteindelijk toch bij, bij een sportclub aansluiten. En dat uh, ja, wordt op een hele goede manier geregeld. En dat, uh, is, je merkt daardoor dat veel kinderen na schooltijd dus nog wel heel veel andere dingen ook doen. Zie je dat in Diem ook? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Uh, ik kom daar terug. Ook daar is het jeugdsport en het jeugdcultuurfonds de afgelopen twee jaar uh, uh, erbij gekomen. Mm -hmm. En dat, dat is gewoon uh, ja, heel fijn. Je ziet alleen dat uh, sommige gemeenten uh, daar uh, aan, kort, aan het korten zijn op de hoogte van het bedrag. Ja. En dat ze afhankelijk zijn van sponsors, dat het bedrag weer volledig is. Ja, dat klopt wel. Pieter, ja. Dat is triest dat dat zo gaat. Ja, vind ik wel. Uh, toch zie ik ook wel dat, uh, dat nou, uh, uh, een voetbalclub is bijvoorbeeld um, uh, daar is de contributie natuurlijk uh, lager dan bijvoorbeeld, uh, ik noem wat de volleybal. Dat mm -hmm. heeft ietsje wat hogere contributie, maar ik vind het een mooi systeem dat, dat de gezinnen krijgen zeg maar niet het geld, maar het wordt direct naar de club overgemaakt. Maar ja. ook als je bijvoorbeeld spullen nodig hebt, zoals voetbalschoenen of uh, keepershandschoenen of ik noem maar even wat. Uh, dan wordt het geld overgemaakt naar de winkel. Dus er is, al, er is daar wel genoeg geld voor beschikbaar. Er is gewoon een bepaald budget. Ja. En daar kunnen alle kinderen hun hobby's en sporten en spullen voor aanschaffen. Daar, daar is gewoon genoeg geld het voor. Het is alleen even dat je de weg moet weten. Dan. Dat is het, ja. Dat is het. Ja. En dan kunnen ze ook bij jou vragen. Ja, zeker, Jij weet het. Ja, hmm. ja, zeker weten. Ja. Kunnen ze altijd bij mij terecht. En zwemles worden er ook van uh, vergoed. Daar gaan we straks nog over hebben over zwemles. Ja. Alle kinderen in Zandvoort. Ja, eh, eh, als, als oud vicevoorzitter van de Zwembond ben ik voor natuurlijk. Dat, ja, uiteraard. uiteraard. Ja. Ik, Is er uh, verder nog wat over pluspunten vertellen? Nee, eigenlijk uh, denk ik dat ik alles verteld heb. <lacht> nou, daar zijn wij uh, voor de hele maand weer bijgepraat. Je wordt enorm bedankt, Jeugdhonk, Sporty Monday. Joh, er zijn zoveel activiteiten... Ja. Ik denk dat je straks in plaats van uh, diemen en zandvoort, uh, compleet zandvoort hebt. Zeker in de zomermaanden met ja, al het toerisme ja. en dergelijke. Er komen weer mooie tijden aan, zeker ja, weten ja. Ik bedank jullie dat ik hier mocht zijn vandaag. Ja, geen dank. Uh, fijn hey, dat je er was. Jij bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. Oké. Okay. Ja, we zouden nu uh, op dit moment uh, belangstelling krijgen van de KNRM. <tie> die vandaag de open renningsbootdag heeft. En we verwachten Gilles Kok, de secretaris en de schipper. Jan Willem van der Bout. Maar die zitten waarschijnlijk nog op het strand. Dus een oproep, kom onmiddellijk hier naartoe. Want anders dan, uh, ja, de belangstelling. Die, die willen we wel eventjes spijlen. Dat, uh. Dus uh, kom alsjeblieft naar uh, de studio in, in Hotel Hoogland. En dan hoor je meer uh, straks, we gaan weer even naar de muziek. Nou, we gaan weer verder, maar het is niet 5 over 11, maar 10.25 zijn wij uh, weer verder met Gilles Kok en zeer goede morgen. Goedemorgen. Je bent natuurlijk druk, hè? Het is KNRM Red Boat dag. Klopt. En uh, is je aan het varen? Uh, ja, de tweede ronde is al bezig. De tweede ronde is al bezig? Ja. Ah, dus, uh, dat je is bent alsof... om tien uur begonnen. We zijn voortvarend uh, begonnen deze Dit dag. vier uur. Ja. Uh, het is om tien uur begonnen. En, uh, het is een open dag uh, van de KNRM landelijk, ja. uh, dus op elk station uh, is, uh, wordt er de mogelijkheid geboden aan de donateurs uh, om uh, eens een keer te ervaren waarvoor ze doneren, uh, hoe het is om op zee met zo'n boot te, te varen. Eerste vraag, uit. wat kost een donateurschap? Uh, nou, dat is een open vraag met een open antwoord. Het is. Want uh, iedereen heeft zijn eigen portemonnee en uh, mag doneren wat hij uh, wil. Het is vrijwillig. Het is vrijwillig. Uh, wij uh, uh, willen heel graag de donateurs zich voor meerdere jaren verbinden aan de KNRM. Ja. Um, dus um, degenen die nog geen donateur zijn En het leuk vinden om een keer langs te komen En mee te varen, die kunnen donateur worden vandaag Maar nu is de eerste uh, vraag Wat moet ik betalen? Wat wij vragen een, een, een startbedrag Of een richtlijn ja, wordt dat, ons opgegeven uh, Van is. minimaal 25 euro Op jaarbasis Um, en daar worden eigenlijk de minimale kosten mee gedekt om bijvoorbeeld vier keer per jaar de reddingboot te versturen. En dat is een, uh, een magazine waar uh, nou, heel veel informatie over de KNRM in staat. En dan krijgen de donateurs aan thuis gestuurd vier keer per jaar. 25 euro minimaal. Dat is het minimumbedrag uh, wat de uh, ja, uh, richtlijn wordt gegeven. En er zijn, uh, uh, ik krijg namelijk dat boek ook iedere keer Ach, achterkant. Uh, Jan Willem van der Bout, en een zeer goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> de Schipper. De Schipper komt ook binnenvallen. Uh, ik krijg het blad ook en er staan al, al wel eens donaties in van, uh, van meerdere dingen. Legaten van mensen die, uh, die een soort van erfenis uh, schenken. Ja. En, uh, dat is, het is een heel mooi boek, er staat alles van alles in. Jan Willem, zeer goedemorgen. Goedemorgen. Net, net als Gilles kom je aangereefd, bezig. Dus ja, ben jij van de boot afgestapt? Nee. Dus ik ga uh, me zwemmen. Wat is de juiste uh, mensen die kwamen aan die uh, een flinke donatie hebben nagelaten? En die moet je ontvangen? Ja, even ja. ontvangen en... Uh, toen gezegd, van, ik zie u straks weer, ik ga eerst even naar de radio en dan uh, ja, doe ik zo bij u. We hadden het inderdaad even over de financiën en een flinke donatie, dat, uh, dat lees je altijd achter in, uh, in, in, in het boekje. Ja. En dat zijn altijd dingen die worden apart genoemd. Hè? Maar uh, hoeveel vaste donateurs heeft Zandvoort? In Zandvoort Ongeveer. zitten er uh, ruim 300. Dat is te weinig. Dat is wel te weinig. Daar kunnen er nog een uh, paar bij. Ja, ja, ja. Maar dan is de eerste vraag: hoe. Kom ik dan aan het papiertje wat ik in moet vullen? Dat hebben wij klaar liggen uh, bij, uh, uh, We zitten in het Beach House van Beach Club 10. dus het ja. bijgebouw, zeg maar. Uh, dat hebben we vandaag de hele dag ter beschikking gekregen. Uh, en daar ontvangen we alle gasten. En ook alle geïnteresseerde mensen die uh, donateur willen worden. Zijn daar van harte welkom. En anders, als ik niet kan komen vandaag, dan kan ik maandag naar het boothuis. Maandag is het boothuis ongeveer open van half acht tot uh, uh, tien uur. In de ik, avond. In de ja. avond. En daar kan ik binnenlopen en daar heb je de papieren klaar liggen. Ja, of via onze website www.knrm.nl Maar daar kom je vanzelf helemaal terecht. Een hele eenvoudige website, heel toegankelijk en daar kan je heel makkelijk ons vinden. Ja. En alle informatie die je graag uh, wil weten over de KNRM om donateur te kunnen worden. Dat is een algemene vraag. Een loods die helemaal verbouwd wordt. Een boot uh, die moet varen. Benzinekosten, uh, cursuskosten die jullie allemaal hebben. Hoe komt de KNRM al dat geld? Nou, daar hebben we het net over gehad. <laughs> alleen maar uit de natuurschap. En naar ja. ja, absoluut. Het is een niet, niet gesponsorde. Geen subsidie. De nee. nee. KNRM is ongesubsidieerd. Ja. Dat is inderdaad uh, al, al nou, sinds mensenheugenis. En dat blijft ook zo. En De KNRM uh, ja, uh, uh, die, die belegt een bepaald vermogen. En daar wordt de exploitatie uit, uh, uit de meerwaarde uh, mee begroot. En zo doen we het. Ongelooflijk. Hoe is het met uh, KNRM Zandvoort, Jan-Willem, uh, met, met de bezetting? Uh, bezetting is, is uh, oké, okay, maar we kunnen altijd mensen erbij gebruiken. Uh, vrijwilligers. Wat voor, wat voor mensen? Op de boot? Op de boot, uh, op de wal, uh, truc. Maar je moet wel een teamspeler zijn. Uh, gezond zijn, want het uh, vergt soms de inspanning. En vooral een teamspeler zijn, want je moet in een team kunnen passen. Hoe gaat samen dat? Samen uit, samen thuis. Hoe gaat dat uh, uh, als iemand dat wil? Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Uh, die hebben eerst een uh, kennismakingsgesprek. Als we denken het is iets voor ons. Dan gaan we een soort snuffelstage uh, aan. Uh, drie maanden gewoon kijken. Van, vind jij, vindt de persoon het leuk om bij KNRM Zandvoort te zijn. En samen te werken met ons mensen. En vinden wij het een, een positieve kracht zeg maar, voor ons station. Uh, dan wordt diegene opstapper op proef. Dan gaat hij een traject in van uh, twee jaar Waar hij onder andere zijn EHBO-diploma gaat halen Zijn markt B uh, Zijn vaarbewijs En vaartraining krijgt uh, van, uh, op ons station mm -hmm. uh, Als wij denken tot die persoon er klaar voor is En hij heeft de certificaten zoals eerder genoemd Dan gaat hij een week uh, examen naar Schotland Op kosten van de KNRM En dan is uh, zij of hij uh, uh, opstapper over uh, zij gesproken, zijn er dames? Er zit op dit moment uh, één dame bij ons station, maar we kunnen meer gebruiken. Nou mooi. Uh, Wat is de leeftijd? De uh, leeftijd is van 18 tot in principe uh, 45 jaar. Uh, die 45 jaar is eigenlijk ingesteld omdat je maar tot met 55 op de boot kan zitten. En uh, best wel aardige kosten mee zijn gemoeid die er gedekt worden door de KNRM om, om uh, al die training te krijgen. Maar je kan dan ook op het thuisstation uh, aan de slag. Tuurlijk. Uh, we hebben onlangs uh, uh, uh, iemand die uh, bijna tegen uh, zijn pensioen aan zit bij de politie. voor op de uh, kusthulpverleningsdruk. Uh, uh, uh, die is uh, ja, bij ons station, station gekomen. Ja, klopt. Ja. Is de burgemeester automatisch uh, voorzitter bij jullie? Niet automatisch. Oh. Uh, Daar moet hij voor solliciteren, zeg maar. Kijk, dat bedoel ik. Uh, uh, uh. Maar in bij de meeste KNRM stations uh, uh, wil een burgemeester graag de voorzitter van de commissie zijn. En Liek Meijer die vaart graag mee. Vraagt graag mee. Hij is hier iedere dag met uh, de uh, uh, pikt hij een vaarttochtje mee. Pakt hij de eerste boot? Nee, hij pakt niet de eerste boot. <lacht> hij kijkt uh, denk ik even het weer aan en dan bepaalt uh, hij of hij meegaat. Maar, uh, nou, nou varen jullie vaak uit als er noodgeval is. Um, en dan lees ik in jullie publicaties. Kosteloos. Um, als er een schip geborgen moet worden of naar hermuiden moet gevaren worden. Die hoeft niets te betalen. Jullie doen kosteloos, jullie werk. We doen het uh, kosteloos. zoals ooit in de statuten in 1824 weergezet. Uh, ja, precies. Uh, ja, Daar heb ik gelezen. En dat uh, doen we nog steeds. En uh, we proberen iemand wel donateur te worden. 25 uh, 20 euro. We hebben een inschrijfkaart ook aan boord aanwezig. Dus, uh, Als je niet dan euh, kan je zijn brief zo hebben. Precies. Wordt deze lidnummer gevraagd en ben je nog geen donateur? dan? ANWB. Uh, ja. En niet geheel onterecht, denk ik. Want uh, het is inderdaad. Uh, we doen het uh, voor iedereen. Of je nou wel of niet donateur bent. Maar in principe is het natuurlijk wel uh, de bedoeling dat je dan uh, ook merkt hoe belangrijk het is. En dat je, dan wil dus ook wel graag donateur worden. Uh, Jullie ja, stellen je leven in gevaar uh, met, met storm de zee op te gaan. Om iemand te ingecalculeerd redden. Ingecalculeerd risico, hè? Uh, ja, maar, maar om, inderdaad, het om leven, uh, iemand te redden. Uh, ja. En die ja. vindt, nou dankjewel als hier in buiten ligt. Ja, ja. dat uh, komt uh, soms wel eens voor, ja. Over ingecalculeerd risico gesproken, uh, Jan Willem. Is er wel een keer zo dat ik zeg: van, nou ik vaar niet uit? Die kans uh, bestaat, hè, ja. Zeker in Zandvoort, uh, omdat je toch vanaf het strand gelanceerd moet worden. Van, uh, is het veilig om uh, te lanceren? Uh, en is het veilig om terug te komen? Ja. We kunnen natuurlijk eventueel uitwijken naar Muiden. Uh, als je, tot niet, we als de je niet meer terug kan komen? Nee. Want ja. uh, denk tot met een uh, fixe storm uit het water tegen de reparatie staat Tot lanceren nog gaat. Ja. Uh, maar terugkomen is dan uh, no-go. En dan gaan we gewoon naar Muiden toe. Want daar is een haven met een steiger. Dus ja, er nou, uh, zit wel enige ja. uh, En een verantwoordelijke baan, want ook Sinterklaas brengen ze naar het strand. Ja. ja. Dat moet je niet vergeten. Nee, dat bedoel ik. Ik weet dat ze een keer in Bloemendaal zijn gestrond. Nou ja, we moeten voorzichtig gestorven. zijn met de, ja, ja. de oude zin. Met de oude klaas. Hij ja. moet natuurlijk wel uh, op een top uh, aankomen in ja. Ja. zandvoort. Ja. Dat Heeren, de, uh, wij moeten verder, want uh, we moeten met meneer Berends praten. Uh, fijn dat jullie er waren. Uh, alle zandvoorters die wat willen weten van de reddingsboot uh, van de KNRM, die kunnen nu Beach Club 10. We zijn tot vier uur aanwezig. En okay. om kwart voor vier hebben we nog een uh, spectaculaire uh, demonstratie met uh, de helikopter. Dat is helemaal interessant. Dus dat is hartstikke ja. mooi om te zien. Ja, okay. Dus uh, wees erbij aanwezig zou ik zeggen. Ik en ben, trots, iedereen is ben trots op jullie. En jongen. een kleine toevoeging. Morgen staan we ook op het Helderplein. Dat is mooi. Op het Van 12 Badhuisplein. Tot 3. Dankjewel. Ook bedankt. Succes. Ajemore, ajemore, ajemore. Ja, en aan tafel is uh, geschoven Joop Beerensen. De lijsttrekker van OpenZ, om het zo maar te zeggen. Goedemorgen, goed. ja, Goedemorgen, dat Job. zeg je helemaal goed. Joop, wat is de stand van zaken? Nou, uh, het is zo dat we hebben de afgelopen drie dagen, of de afgelopen week, drie dagen maandag, dinsdag en woensdagavond hebben we vergaderd uh, met alle partijen samen over uh, zeg maar de voortgang over het uh, raadsbrede programma. En daar ligt nu een, een concept, ligt er inmiddels voor, waar we maandagavond hopelijk allemaal ja tegen gaan zeggen. Is het maandag een vergadering of is het een uitleg? Nee, het is een, het is een, een ja hoe moet ik dat zeggen, het is een vergadering, een openbare vergadering. Dus iedereen kan. Het is geen raadsvergadering, maar het is gewoon een vergadering van zeg maar wel alle raadsleden. Waarbij wij in principe een no Go of, of een go geven op dit raadsprogramma. En dan kunnen we gewoon verder. Uh, ervan uitgaande dat er een go komt, tenminste daar ga ik vanuit. Het is een raadsprogramma, breed raadsprogramma op hoofdlijnen. Hè. Dus zeg maar um, op, op punten waarin zeg maar, uh, brede overeenstemming is tussen alle partijen die deelnemen aan de raad. Um, er zullen ongetwijfeld partijen zijn die niet alles terugvinden. Van, uh, maar dat, dat kan ook niet. Hè. Ik bedoel, maar dat blijft natuurlijk altijd uh, blijft dat in het ongewisse. Maar ik denk dat er een uitstekend stuk ligt. En ik, uh, ik, uh, ik hoop dat er een go komt. En dan kunnen we volgende week uh, kunnen we verder uh, met zeg maar, een vorming van een college. Ja, daar, er, er staat echt heel veel in, uh, in dit programma wat jullie hebben. Dit concept. Uh, tot en met een jachthaven aan toe. Nou, volgens mij staat dat er niet in, maar ja. <laughs> ja, ja. heb je hem gelezen? Als, als Pieter dat even, even zoekt, dan kan ik, kan ik verder, hè? want het, ja. het is natuurlijk een dorp en het gonst in het dorp. Ook. Maar dan weet ik niet of je het juiste programma hebt, want volgens mij heb je dat niet, uh, Pieter. Uh, nou, laat, het maar, laat het maar even zoeken. Um, er, is, er is voorgesteld, of liever gezegd, er is, uh, kijk, het eerste concept is uit, uh, uit de verkiezingsprogramma's gehaald van de verschillende partijen. En dat is volgens mij dat waar je daar voor je hebt liggen. En daar, staat, zeg maar, daar zijn partijen genoemd die aangegeven hebben. Ja, ja, ja, maar ik weet dat het erin staat. Maar dat is nog, een, maar dat is nog het oude stuk hoor, want je hebt niet het laatste stuk. Want uh, dit is niet het collegeprogramma zoals het er nu is. Dus en daar jachthaven? Daar staat het uh, niet meer in? Daar staat het niet meer in, omdat dat niet een punt is wat breed gedragen is door alle fracties. Nee, de jachthaven nee. is een... Uh, Lijkt me ook een beetje... Ja. Utopisch. Utopisch. Ja, nou ja dat vonden is, wij ook. Dus, is al jarenlang een, <laughs> een item van het GPZ. Ja, en dat stond ook inderdaad weer in het verkiezingsprogramma. Ja. Um, ik las vanmorgen in de krant dat er een aantal speerpunten zijn um, die uh, raadsbeleid gedragen worden. Maar ik, ik vind het een beetje oude koek. Het Water Torenplein, daar praten we al zo lang over. Uh, is uit de ijskast gehaald. Uh, het bedrijf Vrij Noord is uh, goedgekeurd. Nee, volgens mij... Waarom... Volgens mij haal je een paar dingen. Kijk, er staan heel veel dingen in die natuurlijk uh, ik pak even deze vier punten die Ja, ja maar, maar volgens mij, ik wil daar iets op corrigeren. Mag. Uh, kijk wat wij, uh, het is een programma op hoofdlijnen. En er staan zeg maar een groot aantal dingen in die weergeven de ambities van deze raad over de komende vier jaar. Ja. Wat wij wel gezegd hebben met elkaar en dat was een stukje grote projecten wat we met elkaar hebben aangekaart en gezegd hebben van eh, eh, pakken we niet te veel op in één keer en proberen we niet te veel te doen in één keer nee. en dan ook nog te groot. Ja? En dat hebben we zeg maar, in, in de laatste raadsvergadering, of in november, hebben we daar al eens een keer met elkaar over gesproken. Dat ging toen over het Badhuisplein, waarbij ook meteen de boulevard werd betrokken. Mm -hmm. Waarvan we toegezegd hebben, van jongens, maak nou een extra knip. Um, en dan worden, zeg maar, wat ik altijd noem, hapklare brokken. En die zijn wat makkelijker uh, te verteren. Zoals en, uh, wat je uh, nu... En, en dat is natuurlijk, zeg maar, we hebben ook een duidelijke ambitie, bijvoorbeeld ten aanzien van het woningbouwprogramma. Hè. We moeten nu echt een keer uh, aan de slag. En we hebben nu gezegd van welke vijf projecten hebben we nu. En dat zijn zeg maar eh, het Watertoorplein valt er nog steeds onder. Het Badhuisplein, de boulevard, eh, entree van Zandvoort. En zeg maar de ontwikkeling van de bedrijventrein Nieuw-Noord. Wat verder gaat natuurlijk als alleen de ontwikkeling van de bedrijventrein, Want daar praten we ook over zeg maar de ontwikkeling van het coredex Zijn samenwerking met, eh, met de KEI voor wat betreft realisatie van sociale woningbouw. Dat zijn uh, de plannen die al uh, een aantal jaren spelen. Uh, ja. Het is dus nu de bedoeling dat echt de schop in de grond gaat. Nou, wat ons, betreft. U, wat, ons betreft, uh, wat ons betreft in ieder geval wel. Uh, maar er zijn natuurlijk nog wat hobbels, uh, hobbels te nemen. Uh, maar bestemmingsplannen die nog uh, wel of niet gewijzigd moeten worden. Ze praten over het Watertorenplein zijn er natuurlijk nog een groot aantal. Hè. We hebben nog te maken met omwonenden. We hebben te maken met de partij van, uh, van de watertoeren. We hebben te, te maken nog met het Hogeheemraadschap. Laten we dat ook niet vergeten. <coughs> Want daar zijn er is ook nog twijfels over. Van, is alle grond die afge afgegraven wordt, kan die binnenplans verwerkt worden? Nou ja, dus er zijn... Er zijn nog wel wat hobbels te nemen en dat geldt niet alleen voor het Watertoorplein, maar dat geldt bijvoorbeeld natuurlijk ook voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein hier Nooit. Waarvan dus dat... wij vinden dat dat gewoon hoog nodig moet gebeuren, want die ontwikkeling van het Koordrechtsterrein, dat moet nu echt plaatsgevinden, want er moet nu echt zometeen moet eh, woningbouw gepleegd worden. Want is... daar, daar praten we al heel lang over en dat moet nu echt gebeuren. Ja, het is wel van twee kanten, hè? De, die, en je pakt de woningbouw en je pakt een nieuw bedrijventerrein. Ja, nou ja, maar dat is zeg maar. Dat, dat is in feite natuurlijk. Want één hangt met het ander samen. Hè, van het awzi terrein, uh, Ja, daar moeten we, zeg maar uh, nieuwe bedrijven trainen. Maar ook natuurlijk voor een gedeelte ook woningbouw. Hè, want zeg maar, tegenover de brandwekers. Ja. Dan praten we over zeg maar, een paar, uh, paar, paar, paar appartementengebouwen die daar moeten komen. We praten over zeg maar, een stukje daarachter, waar uh, combi, hè, bedrijven en wonen. Uh, Woon-werkunits uh, moeten daar komen. Dus we praten over twee dingen richting sociale woningbouw. Dat nou, zal in ieder geval, eh, zeg maar, dat, dat, dat zal ook van de kei natuurlijk afhangen. Die heeft daar misschien andere ideeën over als wij als gemeente. Maar dat dus moet er in ieder geval... Kijk, er is in, in Zandvoort natuurlijk behoefte aan heel veel. Hè? Er is behoefte aan sociale woningbouw. Er is ook behoefte aan een zeg maar, eh, middensegment. Hè? Mensen die, jongere mensen, jonge gezinnen die hier graag willen wonen. Start is. Eh, we praten ook nog steeds over seniorenwoningen. Eh, Levensloopbestendige woningen. Dus er is wat dat betreft een hele eh, uitdaging, denk ik. Maar hoopt nou even de programma's terzijde. Ja. <coughs> Maandag gaan we praten go no go. En wat dan? Dan moet er een college komen. Dat bedoel ik. <laughs> ja. En dus is de volgende dag nou, zeg maar, ik ben inmiddels al bezig met het plannen van wat afspraken. Dus uh, er zullen in ieder geval volgende week zullen met uh, vanaf... Uh, wij nemen het initiatief erin, als grootste partij. Uh, en we gaan volgende week in ieder geval met alle partijen praten om te kijken van wat hun ideeën zijn over de collegevorming. Dat doe je maandag. Sorry? Dat doe je maandag. Nee, nee, nee, dat uh, na, na, gaat uh, maandag uh, na maandag. Uh, ja. uh, kijk, nou ja, kijk, het maakt op zichzelf niet zo kijk, uit als, als, als er ook komt. Half... Als binnen een half uur iedereen zegt, akkoord, hier gaan we mee verder. Waar dan? Nou, dan gaan we, we hebben, zeg maar... Um... Ga je maandagavond verder met kijken nee, no, wie is geïnteresseerd? We hebben, we hebben voor dinsdag en voor woensdag hebben we een aantal afspraken gepland yeah. met de verschillende partijen. Dan gaan we kijken wat zij vinden van uh, hoe het college eruit moet, uh, moet zien. Uh, wat mij betreft uh, persoonlijk, maar dat is nog even mijn persoonlijke standpunt. Dus we praten over een raadsbreed programma. Dus dat zou ook inhouden dat je praat over een raadsbreed college. Hoeveel mensen schat je dat in? Nou, dat zullen er in ieder geval drie. Maar mogelijk, in ieder geval drie, <coughs> maar, ja, maar, maar, mogelijk, hebt, maar mogelijk vier. En dan om, zeg maar op, wat, deel, op deeltijdbasis. Ja, dus ja. dus ja. Dat, zou, de, dat zou heel Zandvoort goed kunnen. Zandvoort heeft uh, recht op drie fulltime wethouders. We hebben en, recht op uh, 3.4 formatieplaatsen, zoals dat dan in mooie termen is. Ja. Uh, dus, dus dat houdt in dat je die ook kunt benutten. Nou, in de, de periode hadden we er ook vier. Dus ja, wel. dus dat zou heel goed kunnen. Ja. Dus eind volgende week ben je klaar. Nou, <laughs> nou, zo stellen Pieter van... Ik hoop dat we eind volgende week in ieder geval weten van hoe het college eruit moet gaan zien. Uh, dan moeten er natuurlijk nog allerlei, uh, allerlei zaken, formaliteiten geregeld worden. Hè, van, dus zeg maar, dan moeten uh, mogelijke wethouders moeten gescreend worden. Uh, kortom, daar is ook een, uh, een afspraak over gemaakt om dat in ieder geval op een zorgvuldige wijze te doen. Maar ik. Zo uh, gaat uh, je in dat er ook wethouders van buiten komen, die dus niet op de lijst staan. Uh, dat weet ik op dit moment niet. Maar schat je omdat, dat in? Nou, dat kan ik niet beoordelen, omdat ik niet weet van, uh, van alle partijen... van wie zij als wethouder naar voren schuiven. Van bepaalde partijen is het wel bekend, maar van andere partijen is het nog niet bekend. Oké, okay. OPZ? Ja, ja, je kan normaal wachten. Normaal, normaal gesproken stelt Pieter altijd die vraag. Nee, maar ik, ik heb het niet gegeven. We, we, ja. we hebben het over gons in het dorp gehad. Hè. Het blijft in het ja. dorp. Iedereen weet iedereen. Hè. Drie of vier wethouders is gisteren over alle terrassen gegaan. Maar ook werd meneer Berensen genoemd als toekomstige wethouder. En hij zit hier nu toch. Ja, nou, wie weet. Hè. Nou, ja, in het begin heb je al gezegd: van, uh, Je hebt er niet tijd nodig. voor. Nou, ik, laat ik het zo stellen: van kijk, ik heb eh, op mijn 60 e 61ste, heb ik altijd geroepen. van. Eh, ik stop met mijn werkbare leven, werkzame leven, want ik wil nog een beetje genieten. Nou, wethouder uh, is een fulltime baan. Uh, wethouder is, zelfs al doe je het in deeltime, is het een fulltime baan. Uh, als je mij vraagt: van, is dat nou echt je ambitie?, dan zeg ik nee. Maar ik heb ook altijd gezegd: van ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid. Nou, daarin moet je, zeg maar, denk ik, de, het antwoord vinden. Nou, ik denk dat, uh, dat het helder is. Heb je vakantie opgenomen van de zomer of niet? <laughs> Die, ik, ik, heb mijn, ik heb mijn vakantie al gepland. Oh. <laughs> ja, Sterker nog, ik wil eigenlijk deze maand ook nog even weg. Maar wethouders mogen ook op vakantie hebben gegeven. Nee, nu niet. Uh, nu, niet. <laughs> ja, nu moeten ze even werken. <laughs> ja. er, uh, er wordt natuurlijk ook uh, redelijk gegonst over uh, wie er in dat college gaan zitten. Uh, welke partijen er meegaan. Maar met een raadsbreed programma gaan natuurlijk de meerderheid van, uh, van alle partijen mee. Want iedereen heeft wel iets. Wat hij aangedragen hebt, um, Kan ik dat terugvinden in de coalitie? Nou kijk, je moet niet praten over een coalitie. Je moet praten over een college. Een college. Met college ondersteunende partijen. Maar, um, de, zeg maar wat er nu ligt als raadsbreed programma, Dat is in principe de basis waarop zeg maar, het college moet gaan functioneren. Um, en vandaar dat ik... Um, dat er mij ook iets wel aan is gelegen en niet alleen mij, maar dat is ook wel tijdens de onderhandeling is dat naar voren gekomen om iedereen aan boord te houden en om iedereen gewoon mee te nemen. Hè. Dus ook dat was wel ik heb eh, zeg maar, tijdens die eh, bespreking ook duidelijk geconstateerd dat er de bereidheid is ook bij alle partijen om iedereen mee te nemen dus er is ook heel doelbewust gezocht naar een, naar een oplossing zelfs voor zeg maar, eh, punten die bijvoorbeeld best kritisch zijn. Als je kijkt naar de duurzaamheidsparagraaf bijvoorbeeld, dan hadden we natuurlijk twee partijen die daar heel erg uit elkaar Zonde. Dan nemen we GroenLinks maar even aan de ene kant en de PVV aan de andere kant. En ik denk dat er toch iets uit is gekomen waar iedereen zich in kan vinden. En ik vind dat op zichzelf vind ik dat heel erg knap en ik vind dat ook een compliment waard aan alle partijen die daaraan hebben bijgedragen. Men wil weer samenwerken. Men wil, de intentie is er in ieder geval om samen te werken. Okay. Dat heb ik heel duidelijk bespuurd. En als we nou ook nog goed luisteren naar de burgers, dan zijn we een heleboel verder. Nou, we hebben natuurlijk een zeg maar, participatietraject opgestart. Hè? Dus dat, uh, dat vind je ook in het laatste stuk vind je dat ook terug. Dat we hebben uh, in uh, zeg maar het uh, raadsprogramma conceptraadsprogramma zoals dat nu voor ligt... daar hebben we een aparte bladzijde bij gevoegd. Of dat, dat moet nog uitgewerkt worden, maar daar krijgt iedereen ook... alle reacties die daarin staan. Daar wordt aangegeven wat we er ook mee gedaan hebben. Hè? Dus zeg maar, dat vind je of weer terug in het raadsprogramma... of dat wordt, er zijn ook heel veel dingen aangedragen die eigenlijk meer te maken hebben met uitvoering... Hè? en niet zozeer als met beleid... Uh, eh, ook belangrijk natuurlijk, hè, want dat is wat de burger meteen eh, zeg maar, eh, merkt. Eh, en dat staat dus ook duidelijk gerangschikt van wat we er precies mee gedaan hebben. Of het wel meegenomen is in het raadsprogramma of dat nee. het in de uitvoering straks nog weer terugkomt. Is er nog dus, overleg uh, geweest in de afgelopen weken met de burgemeester? Eh, niet of nauwelijks. Nee. Tenminste, niet van mijn kant laat ik zo stellen. Ik weet niet wat hij met de anderen besproken heeft. Maar hij niet met mij. hij een, een beetje boven moet hangen als burgemeester. Nee. nee, het is in feite binnen het democratisch proces pas natuurlijk gewoon van dat het nu het woord is aan de partijen om er samen uit te komen. Weet ik, en... maar straks in een college heb je natuurlijk te maken met de burgemeester, veiligheid en al dat soort zaken. Ja. Yeah. Nou ja, er zal ongetwijfeld, zeg maar, hij heeft in ieder geval steeds op de hoogte gehouden. Hè, dus hij jou? Nee, hij heeft zeg maar, alle stukken die wij geproduceerd hebben, die heeft hij ook gekregen. Um, en uh, ook meneer Meijer weet mij te vinden, denk ik. <laughs> dus, hij, als heeft hij, hij, als, als hij heeft mij nog niet gebeld. Hij mij nog niet gebeld. Dus als er dingen in staan van waar hij het niet mee eens is, dan neem ik aan dat hij, dat hij zich wel laat horen. Hij is natuurlijk wel voorzitter maandag. Nee, hij is, voor, hij is maandag geen voorzitter. Want we hebben gewoon, zeg maar, we praten... Het is geen raadsvergadering, hè. Dus zeg maar, we hebben steeds gekozen voor een zetting... waarbij de informateur in feite de leiding geeft aan, uh, over het gesprek. En dat gaan we maandag ook zo voortzetten. Dus maandag zitten alleen de, de gekozen raadsleden daar zo uh, aan, uh, op hun plek. 17 plaatsen. Ja, dat die, klopt. Uh, die, die praten onder uh, de voorzitterschap van de, de, de formateur. Of, van of, de of informateur. Ja, van ja. de informateur over, zeg maar, dit, uh, dit uh, programma. De spreekstuk en, is het raads... Een ...brede programma. Ja. En daar wordt dus een beslissing overgenomen... ...ja of nee? Uh, wat ons betreft uh, is dat de vraag... Hè? ...go or no go. Uh, er kunnen zeg maar, partijen zeggen die, zijn die aangeven... ...bijvoorbeeld uh, van... ...wij zijn het met alles eens, maar wij willen een voorbehoud maken... ...op een bepaald onderwerp. Hè? Nou, ja. dat, zou, dat zou eventueel kunnen. Uh, uh, als daar een, een, een, een go komt of een, of een no komt, er zijn zeg maar nog bepaalde partijen die dat nog even af willen stemmen met hun ledenvergadering hè. Uh, dat, dat doen wij en er zijn andere partijen ook die daar nog even instemming voor, uh, voor vragen en dan is het de bedoeling uh, volgens mij dat 8 mei dan hebben we wel een raadsvergadering, hè, want dan wordt het ook wel buitengewone raadsleden benoemd uh, en daarna is er nog een commissievergadering maar dan is het eigenlijk ook de bedoeling dat er dan een formeel besluit een raadsbesluit komt hè, van dat dit, um, dat dit uh, in feite aangenomen worden. Okay, nou, we moeten er heel snel uit, want we worden er zo uitgegooid. Want het nieuws begint. Maar maandag gaan staan, dan kan je ook de kinderburgemeester vragen om te leiden. <laughs> ja. ja, die hebben we nu. Milo ja. Lundstro. Ja, dat zou kunnen. Dus, maar uh... dan denk ik niet dat we dat doen. Ik oh. wens <laughs> dus... jullie veel succes. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dat ja. is mijn bedroad. Tot zover. Het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.